ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. René van Brakel met het NOS journaal. Op de grote inentingsbijeenkomst in Ahoy in Rotterdam zijn veel minder mensen afgekomen dan was verwacht. De GGD had rekening gehouden met een opkomst van zo'n 32.000 kinderen en hun ouders. Maar er kwam maar de helft. De Gezondheidsdienst had zo'n 500 medewerkers ingezet. De GGD in Rotterdam zegt dat veel mensen zijn uitgeweken naar buurgemeenten... om zich tegen de Mexicaanse griep te laten inenten. In totaal is de opkomst in Rotterdam tot nu toe 61 procent. Morgen is de laatste dag van de eerste ronde van de vaccinatiecampagne. Iran heeft beslag gelegd op de Nobelprijs van mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi... Dat meldt de regering in Noorwegen het land dat de vredesprijs uitreikt. Volgens de Noren is hun verteld dat Ebadi een kluisje met bezittingen heeft moeten inleveren, inclusief de medaille en oorkonden die bij de Nobelprijs horen. Ook zou Iran de bankrekening hebben bevroren waarop het prijzengeld is gestort. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bij Iran protest aangetekend. De juriste Ebadi kreeg de Nobelprijs voor de Vrede in 2003 voor haar strijd voor de rechten van vrouwen en kinderen. Ze levert geregeld kritiek op de Iraanse regering. De Tweede Kamer geeft staatssecretaris De Vries nog geen toestemming voor de aankoop van een nieuw fregat. Het schip kost 100 miljoen euro meer dan de 265 miljoen die was begroot. Een kamermeerderheid, waaronder het CDA, de partij van De Vries, wil dat hij nog eens met de leverancier gaat onderhandelen om de kosten te drukken. Daardoor is een padstelling ontstaan. De staatssecretaris heeft al gezegd dat er hard is onderhandeld. En volgens hem leidt een lagere prijs tot een slechter schip. De Vries liet de Kamer een paar weken geleden weten dat het vergat duurder wordt. Hij erkende dat hij de Kamer daarover eerder had moeten informeren. De Vries noemde dat een politieke inschattingsfout. Het weer vanavond en vannacht kans op een buit koelt af tot 6 graden. Ook morgen veel buien, vooral in het zuidoosten. Het wordt dan 8 graden.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 is an alternative. ...bij het tweede uur van Alternative FM. We hebben even plaatsgewisseld. Marcus zit op mijn plek. Ik sta achter de knoppen. We gaan knallen vandaag. Jij staat op mijn plek? Jo, eh, ik sta op jouw plek, inderdaad. En dan ga ik ook blijven staan vandaag, dit uur. Je hoorde eerst Damn Crooked Vultures. Die ene superman met Dave Grohl, Josh Hom, John Paul, Jones van Led Zeppelin... ...in één beentje en dan krijg je dat effect... En uh, hier uh, word je een beetje last op projectielen uh, hier. Uh. Ze zijn hier aan het schieten. We hebben gasten die zijn een beetje irritant. Daarom gaan wij hele harde muziek draaien om ze weg te jagen. De microfoons gaan nu uit en ik ben alleen hoorbaar. Hier is 21 Gun Salute. Tenminste, als ik de techniek een beetje op orde heb. We doen gewoon open, we doen het overnieuw. We houden niet zo van irritante mensen omheen. Me dus we gaan gewoon het keihardste draaien wat we hebben. De gasten die twee weken geleden in onze uitzending stonden. 21 Gun Salute. Met. De Houding. En dan moet hij het doen. Doet. Doe het! Oh, je hebt mijn internet eruit getrokken of niet? Scheidzooi zooi. idiot. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Techniek, techniek, techniek. Techniek, techniek, techniek. We kunnen ook een plaatje draaien van 6 minuten. Doen we gewoon. Meet I'm a funky creature. Respect giving up for the Rock Attack. Yeah. Respect giving up for Roboter. Uh -huh. Respect giving up for the GLT Show. Please don't meet ya. I'm a funky creature. You know what I'm gonna do? You know what I'm gonna do? I'm gonna introduce the Rock Attack. Ready to do what he has to do. Rock Attack is in the house. Turn your inside out. T E N. I dream about. Don't beats in the back. Some bulls and I get loose. Say a line that doesn't rhyme at all. Yes, yes, y'all, to the riggedon. When I say stop, the beat is gone. I take a nip, of cafe, nip off my blow. Then I go solo on the micro. Can in again, can, tennis rocking up on the beat, speaking loud and clearly, do my things on time. Here I go again, funky dope maneuvers by a new band. Got you, my seat, one on a straight line. Level parallel with your bro. Brothers in business to crash your convention. I'm white blood is red. Words and music fit together like words and music. Can be the rhymes, some drums and a rap. Go ever have slow show when. go, go and soul and rock and roll. the links to make you swing. Stuck in the middle, keep on going. Want to know why? Well, there's more to bring. Brother Tricks, my road. Jesus Christ, brother, Ro is mean. And with me. the capital me is an mc i control the microphone i control the words find a way out of your speakers or out of your new yellow headphone a typical rhyme style a style that's typical but what the heck we're well, typical anyway girl put your body into it love, love. yeah it's the songs that we made some are fast some are slow but they all hitting hard like a dev truck times i get sides all times when i to find a new form of hip hop One, two, three, four, Stick up those hands, stick them up to show me that you're willing to rock the house, the house with us. With us. The climax is rising, we'll keep surprising, going high, putting suckers yeah, high in the, the dust. The boys in the back, the brother at my back. side, and ensuring that I'm won't side. go wrong. now. Words and music from Love of Mentan, Roll it up, roll, And we'll always stay strong. Stepping in it extra, but not giving a lesson, only showing what black and white can do. Got your crude, to shiny and colorful, like pieces of Joker Jazz shoe. Sneakers, no, not for me, I like the stick down with my knock-em-down boots. Miss, so suckers keep this and out of my direction 'cause they know what I'm gonna do. My rhyme shoot is loaded, the needle is ready. Time to put down the toy boy crew. But not only it, that sucker, that sucker, sucker, sucker, whack. Uh, there's another thing I like to tell you. That if the sea keeps rising, we must swim or we drown. That is a big problem these days. Big holes in the skies, weak lungs, we're killing Mother Nature. Hip hip hooray! Work, 7, 8, 9, 10, Loverman, that is who I am. Words and music from the lowlands, a brand new track, from a brand new man. A revolution started, people were killed, they didn't want red, but now they are dead. The desert needs water, we're getting a lot of, yes, here we're all wet. Superman, give me a scratch, but not with fresh, cause fresh is a stupid cliche. Fresh. This one is about the line before, this one is about the line that I'm about to say. A lot of funk, blues, soul, rock and roll, but I can't play a damn six string. I'm a poet, no, goddamn that philosopher. <laughs> Give me a beat and I scream. Started a fire, it went out of control. Sue me, I only sent. Yo, Low gets warm, in control. With the sound, go go. Say it again. Go, go, go. I follow your go, sucker, go, like go, a hungry cat. Trots, de P-Funk special... ...die ook in het patronaat staan. In december. Gotcha. Ja. 18 december in het de patronaat in Haarlem. Zal ze zeggen. hetzelfde. Words from the Lowlands van Gotcha. Ja. 18 december in het de patronaat nogmaals. Um, ik heb zin om te beuken. Het was, ging helaas net niet goed. Ik bied me daar mijn excuses aan. Maar ja, je weet het. Technolo technologic... Technologic, technologic. Wat ja. heb jij er nou te zeggen, Marcus? Ja, dat uh, door jouw technologic zijn we wel de enige luisteraar kwijt. Echt waar? Ja. Damn, dat nou is jammer. Nu is hij weg, nou is hij weg, ja. en, en die andere luisteraar, komt hij nog terug of niet? Nou, ik zal eens even kijken. Roep nee, hem even hij, hard, roep hij, hem even nee, hard. Nee, nee, hij is niet teruggekomen, sorry. We hebben nog maar één luisteraar. Ja. Nou, die, die luisteraar, geniet ervan. Dit is Pantera. Speciaal voor jou.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 Oh, I'll take El Nino met Un poco loco. En daarvoor natuurlijk de, de Almega-held Dimebag. In, ja, in Pantera met Cobo oh, Lekker. Lekkere muziek allemaal op de donderdagavond hier op uh, Alternative FM. Um, de uh, Ik zal je even aanzetten. Ho, ho, ho, wacht even. Alt FM, hè? Oh ja, Alt FM. We hebben het. Jezus als... man, je bent je hele naamwijziging vergeten. Dit is echt een slecht. We gaan, het, uh, we gaan het een klein stukje terugspoelen. Wat ik zei: komt ie, hè? Oh. Ja, daar gaat hij hoor. En ja, je bent het van ons gewend op de donderdagavond. Goeie muziek bij Alt-FM Alternative Radio. Kijk, dat is beter. Inderdaad. Hey, wat je net hoorde was... Il uh, Nino heeft ja. pas in 2008 zijn laatste album uitgebracht. Het wordt hoog tijd dat ze weer een nieuw album uit staan nog wel te toeren. Maar wie weet wat er gaat gebeuren met die band. En daarvoor nog beter eigenlijk. Iets slechter nieuws. Het is alweer vijf jaar geleden op 8 december... de Dimebag Darrell in Iowa... Voor zijn hartstikke werd geschoten op het podium. Helaas, helaas, vijf jaar geleden... 10 december spelen we, eh, hebben wij ook een programma van Alt-FM. En daar gaan wij een, een kleine eerbetoon houden. Aan de, een van de beste gitaristen van Nederland. En nou heb ik een vraag. Voor de, volgende, voor de volgende plaat. Wie speelde mee in een... Ja, ook een benefietconcert voor een bassist die overleden is. Wie? Je hoort het zo. na nou dit nummer. En dit nummer heet... Zuigzooi. Zo heet hij. Daar is hij. Heb idee. We gaan knallen. Siss hem over down. Chop suey. Even een knaller even van Beukenstein bij dit programma altijd, te op de donderdagavond. Ik ga me excuseren, ik heb mezelf geconcentreerd. Ik ga vanaf nu keine fouten meer maken. Dit was Mastodon met Blood and Thunder, gewoon om even af te reageren. En het volgende nummer is ook precies om af te reageren, Come Whatever mee. Die bassist waar ik het over had, die meedee, was de bassist van Deftones. Die is helaas vorig jaar overleden. En dat bassist van deze band heeft dus meegespeeld in een benefietconcert. concert. En daar bedoel ik mee, System of a Down met Chop Suey. Volgende bandje is ook heel populair. Gaat er nieuw album maken Stone Sour. Kom whatever mee. zou een heerlijke van het album Come Whatever Ever May 30, 31, 50 Finally, We zijn bij de Rob Agda Awards Award. Tess Display, Vlucht 13, Nelia Emory Call Liberty, ja ja ja En we gaan het weer hebben over de Rob Agda Awards Anderhalve week geleden gingen Jaap en Marcus richting het patronaat om daar de bands te zien te kijken hoe ze zijn en misschien om het in de zeese show uit te nodigen en een van deze bands was Tess en Tess noemt ze zelf, ach ja Luister zelf maar. Naast me zit uh, Tess. Ik zeg het goed, hè? Hallo. <laughs> ja, ja, Tess, ja. Uh, singer, songwriter, protest folk zag ik staan. Ja, dat stond er, inderdaad. <laughs> is het, dekt het de lading of niet? Uh, nou ja, folk is denk ik misschien niet, niet helemaal eigenlijk goed gekozen. Maar ik heb geloof ik wel zelf opgegeven, maar dat is eigenlijk niet, uh, niet helemaal het ding. Maar gewoon uh, singer, songwriter en protest, het uh, gaat goed samen. En uh, ja, ja. ja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 En ook leuk om te doen? Ja, superleuk. Want zou ik het ook niet doen. En ook een goede uitlaatklep? Ja, absoluut. Je kan er alles in kwijt? Ja. Als mensen nou meer van je willen weten, waar moeten ze dan heen? Nou, ik heb twee websites. Eentje is gewoon een mooie website en een MySpace. Daar kan je van alles horen. Dus dat is misschien het interessantste om te vertellen. Dat is myspace.com en dan slash lazychairpolitics. Dus en dan. um Dat was dus Tess, een van de voorrondes, heeft het helaas niet gehaald. De winnaar van die dag is Display. En grappig genoeg hebben we daar ook een interviewtje van klaarstaan. We gaan die nog even draaien en daarna komt het meest gave, ja, gave nummer op dit moment. Die altijd eigenlijk altijd is gemaakt. Hier komt Display, interview. Display is de afsluiting van de eerste voorronde van Rob Agda Award voor vandaag. Uh, Wander de liedzanger. Hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen? Uh, ik, uh, Kas uh, was de bassist. En die, uh, was de, ja, zijn zusje zat bij mijn zusje in de klas. En uh, ja, die vertelde, die vertelde mij van ja, ik ken een jongen en uh, ja, die, uh, die wil graag uh, bassen. En we hadden midst toen nog een bas. En uh, nou, dus toen zei ik, uh, die heel graag. En uh, nou, dus zo zijn we met, uh, met, uh, met hem gaan spelen. En uh, ja, dat klikte gelijk. En dat was uh, super vet. Erik uh, ja, die ken ik van voetbal en uh, van mijn basisschool ja, ja. en dan uh, nou, hadden we Joshua en uh, ja, Joshua die zit bij Erik op school. Uh, Erik zit nu op Stedelijk en uh, Joshua ook en uh, Misha die hebben we leren kennen door, hij uh, nou, we hadden een uh, andere drummer eerst maar toen hebben we hebben Joshua leren kennen door dat, uh, sorry Misha, sorry, ja. omdat hij, uh, we zijn toen langs muziekscholen gegaan en uh, toen hebben ze ja, ons Misha aangeraden en, uh,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 Anderhalve week geleden gedaan. Dit was dus display. Dit was de winnaar van de, de, eerste, de, ja, de eerste voorronde van de Robacta Awards. Zo klinken ze, by the way. <applaus> Hele slechte opname, trouwens. Het klinkt best lekker. Als wij ze hier in de studio hebben, hoor je dat natuurlijk hier bij AlterFam. Normaal, in goede kwaliteit, zoals je van ons gewend bent. Dus bij deze, sorry jongens, jullie gaan dan. We zijn bij de Rob. Oh, dat wordt niet zo. Ah, weer een foutje. Hé, dat was, Had ik met mezelf afgesproken dat ik dat niet meer zal doen. Ik hoor. Uh, <laughs> dat was wel trailblauw. Als we dat als jingle hadden, was dat heel graag geweest. Hé, hey, Marcus, je had nog wat over Tess? Ja, ze heeft wel de Wildcard. Kijk, dus hij kan nog wel in de finale terugkomen. Dus ja. de laatste ronde kan zij nog knallen om, uh, ja, om de in de finale te komen inderdaad. Hopen dat ze gaat worden. John Dobbs' Revenge heeft al vorig jaar gewonnen. Wie wordt de Rob hoort 2010? Wie gaat dat winnen? Nou, deze ben niet. Want dan kan je zeggen, deze gast is al een tijdje dood, hè.